Verder wordt de gemeente verzocht met de Heer biedt te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilige, dierbare en ons alleen zaligheid leidend Woord, wat je opgetekend vindt in het Evangelie van Markus, het 15e hoofdstuk vanaf vers 16 tot 32. Maar lezen we vooraf de Heilige wetters, Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden.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 Zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: gij zult niet echt breken. Achtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet nu naast een huis. Gij zult niet nu naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat u eens naast ons is. Lezen we nu Marcus 15, vanaf vers 16. En de krijsknechten leidden hem binnen in de zaal, welk is het rechthuis, en riepen de Hangse bende samen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornen kroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zei de weest. gegroet, gij koning der Joden en sloegen zijn hoofd met de rietstok en bespogen hem, vallend op de knieën aanbaden hem. en als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisen. en zij dwongen een Simon van Sirene die daar voorbij ging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemerden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat de niegelijk wegnemen zou. En het was de derde uur, en zij kruisden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven de koning der joden en zij kruisden met hem ook twee moordenaars een aan zijn rechter en een aan zijn linkerzijde en de schrift is vervuld geworden die daar zegt en hij is met de misdadigen gerekend en die voorbijgingen lasterden hem <coughs> schuddende hun hoofden en de ha gij die de tempel afbreekt en in die dagen opbouwt behoud u zelven en kom af van het kruis en insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christen, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem tot zover. Laten we trachten... Om het aangezicht des scheren te zoeken. Aanbiddenswaardige trouwe, verheerlijkt en verhoogde zoon van God aan's vaders rechterhand. Omringt met duizendmaal tienduizenden heilige engelen die u dienen en uw die heerlijkheid onafgebroken uitroepen en uitgalmen. Omringt, met de miljoenen gezaligde zielen Die daar verlost zijn en voor de troon Omringd van de 24 ouderlingen Die zich neerwerpen aan uw heilige voeten Uitroepende, gij, o lam gods Gij zijt waardig te ontvangen De ontvangende rom en de lof, de hulde, de glorie, de aanbidding en de dankzegging want gij hebt ons God gekocht met uw dierbare bloed. En daarom zijn we voor de troon. En dienen u dag en nacht in zijn hemelse tempel. Wij mogen nog in een aardse tempel komen. Dat voorrecht geeft u aan de morgen van uw dag. Dat we nog onze ogen mogen openen. En dat we nog de gezondheid genieten. In zover het van elkaar weten dat we nog op mogen komen. Onder uw woord een goddelijk getuigenis. Maar u zou zo groot zijn. Wanneer u zelf in ons midden wilde wezen. Met uw heilige geest. Anders is het leeg. En dan kunnen we dat hoogwaardige heilgeheim wel aanhoren en lezen. Over het lijden en sterven van de zoon Gods. Maar we beseffen het niet. We hebben er het minst geen gevoel van. Zulk een hoogwaardige heerlijkheid. zulke een diep heilgeheim. Het is een verborgenheid... waar engelenverstand schiet, Hoeveel te meer dan mensenverstand. Het is een verborgenheid... daar godzaligheid... die onuitsprekelijk groot is. Wij hebben daar geen denkbeeld van. Want onze gedachten zijn... na verloop van enige tijd afgemat. En kunnen we niet verder denken maar uw goddelijke gedachten liggen in de diepte van een oneindige eeuwigheid wat wij nooit kunnen bevatten zelfs in de eeuwige zaligheid zal de kerk des Heeren nooit kunnen bevatten dat een uitsprekelijke wonder dat een levendige god de zonen gods god en mens gekomen is op deze aarde dat god lag in een kribbe, dat God ging heen aan een schandpaal dat kruises, dat God in het graf lag, waarin zulke diepten van bewondering en aanbidding zijn, waarvoor de eeuwigheid nodig is. Maar nu zijn wij hier samengekomen om dat met elkaar te overdenken. En we kunnen het niet, want we hebben er geen besef en geen gevoel en geen indruk van. Och, Heere, zou u dan een weinig van willen ontsluiten in onze ziel? Voor het eerst of bij vernieuwing, dat we er enige indrukken van zouden mogen ontvangen... en dat een leidende borg en middelaar voor ons waarde zou krijgen... dat we met onze schuld, onze zonden, onze nood, onze ellende, onze onbekeerlijkheid, onze onverbeterlijkheid en dat we dat u de toevlucht zouden nemen en dat u voor ons de hoogste waarde zou krijgen dat we zonder u en buiten u niet meer bekeerd zouden kunnen worden en we hebben het gehoord uit uw woord dat de fariseeën daar stonden te spotten met een leidende zaligmaker anderen heeft hij verlost zichzelf kan hij niet verlossen maar er was toch een grote waarheid in de eerste gedeelte anderen heeft hij verlost dat hebt u betoond in de omwandeling op aarde. En u betoont het nog. U kunt nog zondaars verlossen uit de macht van de vorst der duisternis. U kunt zondaars nog trekken met koorden van goddelijke liefde. U kunt nog armen, diepgevallen mensen. U kunt u nog oprapen. Uit de diepte der ellende en schuld, u kunt ze nog verlossen van onder de macht van de zonde en de hel en de duivel. En u kunt nog arme zonden verlossen die gebogen gaan over de wereld vanwege hun schuld en hun zonde en ongerechtigheid en afwijking en onbekeerlijkheid van uw levendige God. U kunt nog zonden verlossen en zaligen en u wilt het ook nog en u doet het ook nog. Dat is het grote voorrecht dat gij in dat werk bezig bent. En dat u het ook nog ter hand neemt. En dat het nog uw liefste werk is om zondaren te verlossen en te behouden. Van het hoogste kwaad te verlossen en te brengen tot het hoogste goed. Dat de kennis van u aanbiddelijk God. O, zou u dat willen werken in deze morgen? Zou u daartoe de geest willen geven? In zijn overtuigende kracht, overtuigende van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. ...opdat we in de schuld geplaatst zouden worden... ...en dat we naar u leerden zoeken en vragen... ...of we nu jonger zijn of dat we ouder zijn... ...dat we stilgezet werden... ...tot hiertoe en niet verder... ...dat het mag gebeuren zoals het Zacchaeus gebeurt... ...uit nieuwsgierigheid en belangstelling... ...was er in de boom geklommen... ...maar u kwam voorbij en bleef staan... Zaccheus... Haast u en kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. Dat dat nog eens mag gebeuren in ons midden. Haast u en kom af. Op deze dag moet ik in uw huis blijven. O, dat wonder, dat stilzetten. In de vernedering brengen. Aan uw voeten terecht mogen komen. Zou u het willen werken? Dat de kracht van de geest daartoe de waarheid willen zegen in deze dag? Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Opdat blinden mogen zien en doven horen. En de stem van de Zonen Gods mag klinken in de gemeente. waar gij die slaapt, staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Opdat het werk Gods geopenbaard mag worden. Daartoe mocht u dan wonderen van genade willen verheerlijken. En waar dat plaatsgevonden heeft, die stilzetting en wat er ook enige kennis is mogen komen... van de weg van verzoening in Jezus Christus, de Zoon van God... waar het sterven aan de wet zijn beslag heeft gehad... en waar nu die verwachting is gevestigd op de levende in Jezus... en waar er enige oefening gekomen zijn in het leven... en waar men mag zeggen met, met Paulus... ik leef, doch niet meer ik, maar Jezus Christus leeft in mij... En hetgeen wat ik nu leef, leef ik door het geloof dat Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en die zich voor mij heeft overgegeven. O, voor mij heeft Hij zijn leven veilgegeven. Jezus droeg de vloek voor mij, mag van schuld en schande vrij. Als we dat mogen beleven, dat voorrecht. O, oh, wat is dat te groot, wat is dat te onuitsprekelijk groot. Het kan niet anders zijn of de gunning in de ziel ligt om tot de ere gods te mogen leven. En dat we onze naasten willen medenemen op het smalle pad naar de hemel. Oh, dan mocht u nog eens gebedsleven willen geven. Worstelingen aan de troon der genade om het behoud van medemensen. Om het behoud van medeleden. Om het behoud van kinderen. Om het behoud van jonge mensen. Daartoe mocht u arbeid willen geven aan de troon en een binding aan u aanbiddelijke verlosser en zaligmaker... bereidt al zo uw liefde vleugel over ons uit... gedenkende ook de uitwendige noden... van zieken en zwakken hulpbehoevenden... ouden van dagen, weduwen, wezen en weduwnaren. Soms wordt het kruis in den ouderdom nog steeds zwaarder... En de krachten steeds minder. Och dat ons ogen op u mogen zijn. Och dat u het wilde geven om aan uw voeten te mogen komen. Om eenswillend gemaakt te mogen worden. Dat zo'n groot voorrecht is. dan wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping heeft de zielen rust. Zou u het willen schenken door genaad. Gedenkende al diegenen die geroepen worden voor te gaan. Och u mocht zelf willen voorgaan. Godelijke kracht in zwakheid willen volbrengen, het getal van uw knechten nog willen vermeerderen en vermenigvuldigen. Omdat er arbeiders in de wijngaard uitgezonden mogen worden, oprechte mensen, jonge mensen, getrouw gemaakt door de Heilige Geest, die de ere gods bedoelen en het welzijn van Sion onpartijdig, eerlijk en oprecht zoeken en die de nood van hun arme medemens op het hart dragen... en die de kerk des Heren beminnen en lief hebben... om Jeruzalem te mogen bouwen... om het Rijk van de Duivel te mogen afbreken... De velden zijn wit om te oosten. hebt u gezegd tot uw discipelen. Bid dan, de Here des oogstes, dat hij arbeiders in zijn wijnhard uitstoten. O Heer, we smeken het van u om diens wil, die zijn leven gegeven heeft in de dood. Maar nu verheerlijkt is ons vaders rechterhand. Gij hebt de zaken van uw kerk in uw handen. En gij bestuurt het naar uw wil en naar uw welbehagen. Mijn wijngaard, dien ik heb, is voor mijn aangezicht. U merkt nauwkeurig op al hetgeen wat er gebeurt. De duizend zilverlingen zijn voor u, o aanbiddelijke vredevolst en meerdere Salomo in de hemel. Tweehonderd zijn voor de hoeders deszelfs vrucht. In vergelijking... Een ontzaglijk groot loon. De duizend zilverlingen de opbrengst is voor u. Tweehonderd voor de hoeders. O, dat grote voorrecht. We dienen nu niet te vergeefs. Al zijn we de minste mens op de aarde. We dienen nu nooit te vergeefs. Het genadeloon is zo groot, is zo heerlijk, is zo onuitsprekelijk uitsprekelijk groot. Het is niet in woorden uit te drukken. ...och dat het in ons hart mogen leven... ...kom, ga met ons en doe als wij... ...Jeruzalem dat ik bemin... ...wij treden uw poorten in... ...daar staan, o God, staat onze voeten... heeren huis in u gebouwd... ...waar onze God zijn woning houdt... ...wil ik het goede voor u zoeken... ...zo mocht het u dan behagen... ...ons te samen te gedenken... De ganse kerk des heren. Tot de hele wijde wereld. Wil Sion genadelijk opbouwen. Gij hebt eens gezegd. Breek deze tempel. Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Dat dat niet alleen gebeurd is met de tempel van uw lichaam. Dat kunt u ook doen met de tempel van uw kerk. Die als gebroken is op aarde. Ik zal dezelfde weer opbouwen. Op mijn bestemde tijd. En mijn wij wijze. Wat er tegenaan komt. Ik de getrouwe. De onveranderlijke. Eh, die alles kan. En die alles weet. Mijn naam alleen zal verheerlijkt worden op de aarde. Verhoogd worden onder de naties, Die genade smeken we van u. In de verzoening. Van al het zondige. Van al het menselijke. Maar dat het uwe gezegend mag worden. Om Jezus wil. Amen. Dus we zingen verder van psalm 22, het zesde en het achtste vers. Organist het zesde en het achtste vers. Daarom van mij zover toch niet aanwijkt, de moed ontvalt mij en het hart mij bezwijkt. En daar is niemand die mij geeft de hand, hulpen of bijstand. Veel sterke stieren mij als nu omringen. De ossen vet uit baas aan mij bespringen. Om mij te verstrikken zij vlijt aanwenden. Ja te schenden. En wat er verder volgt in het achtste vers. Als een pot is verdroogt al mijn kracht. Aan het te kleeft mijn tong versmacht. En wat er verder volgt. Zes en acht van psalm 22. Geliefden, u vindt ons tekstwoord in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie van Marcus, het vijftiende hoofdstuk, het vijfentwintigste vers. En het was de derde uren en zij kruisigden hem. We hebben reeds enkele manen stilgestaan bij het lijden van Christus, thans willen we een ogenblik stilstaan bij hetgeen wat de schrift ons onderwijst in onze tekstwoorden. <kijkt> Daarin zien we ten eerste een geloofsblik te mogen krijgen voor het kruis. Ten tweede een blik te mogen krijgen op dat kruis. Ten derde een blik te mogen krijgen boven het kruis. En ten vierde een blik te mogen krijgen over het kruis. Verhaal. Een geloofsblik te mogen krijgen voor het kruis. Ten tweede op het kruis. Ten derde boven het kruis. Ten vierde over het kruis. De noodzakelijkheid hiervan moeten wij leren, want men komt zo niet aan het kruis. U niet en ik ook niet. En toch moeten we aan het kruis leren sterven aan de zonde. Evenals Christus voor de zonde gestorven is. We zien dan in de eerste plaats een geloofsblik voor het kruis. <tus> Golgotha is de plaats waar de kruisstraf gedragen moest worden. Een ontzaglijke, een vreselijke plaats, waar al zoveel mensen gekruisigd waren, vanwege de straf waartoe ze veroordeeld waren. Golgotha was de strafplaats. Er is een rechtsplaats en er is ook een strafplaats. Daar bedoelen we mee, God kan zijn vonnis, zijn rechtvaardig vonnis, uitspreken. En dat is in paradijs gebeurd. Maar dat vonnis is nog niet voltrokken. We leven vandaag onder de veroordeling en onder een doodsvonnis. Ten dag als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dat vonnis is uitgesproken. En daar leven we onder. Maar het vonnis is nog niet uitgevoerd. Wel geestelijk, maar lichamelijk niet. Wij leven nog, we zijn nog niet in de eeuwige duisternis en rampzaligheid. Maar daar reizen we wel naartoe als geen wederbarende genade tussen beiden komt. Dat mogen we niet vergeten. We zullen het dagelijks leven wel anders gaan bekijken, met onze natuurlijke ogen en zeggen, we moeten niet zo zwaar en domperig leven. Maar wat ik hiermee zeggen wil is, dat we nog niet op de volle volvoering van de strafplaats zijn aangekomen. Wel op het rechtsplaats, het vonnis uitgesproken, maar de volle uitvoering van de straf is nog niet gekomen. En daarom wil ik eerst wel een ogenblikje stilstaan bij die gedachte. Wat denk ik? Hoe leef ik? Waar reis ik heen? Naar de eeuwige strafplaats? Is Christus ook voor mij gestorven? Ben ik van de straf verlost? Voor Christus gelde dat ook. Er was een rechtsplaats en een strafplaats. Het rechtsplaats was uitwendig in de, zaal bij K, bij, in de zaal bij Pilatus. En in de zaal waar hij voor de hoge raad stond, voor het Sanhedrin. Daar stond hij voor het kerkelijke recht, bij Pilatus voor het wereldlijke recht. Maar waar Jezus stond, op de rechtsplaats van het kerkelijke recht, daar hebben ze Jezus Christus veroordeeld. Op welke grond? Naar onze wet moet hij sterven. Ze menen dat Christus naar het kerkelijke recht moest sterven. Ze hebben ook niet lang gewacht totdat hij overgeleverd kon worden aan Pilatus om gekruist te worden. Ze hebben raad gehouden en hem geleid. Van de kerkelijke raad naar de burgerlijke raad zou. De vrouw van Pilatus had haar man tevoren al gewaarschuwd. Jezus is ook nog bij Herodes geweest, die daardoor met Pilatus bevriend werd. Pilatus heeft zelfs geprobeerd om hem van het kruis af te houden. Maar ze hebben uitgeroepen, als je hem niet kruisigt, dan kunt je de vriend des keizers niet zijn. En tenslotte heeft Pilatus dan zijn handen gewassen om aan te tonen dat hij onschuldig was aan het bloed van Christus. Dat Christus onschuldig was, daar hebben we de vorige keer iets van gezegd. Pilatus heeft het duidelijk genoeg herhaaldelijk gezegd, ik vind in deze mens geen schuld. Herodes vond ook geen schuld in hem. O, hoe gelukzalig. Als ze wel schuld in hem hadden gevonden, hoe zou Christus dan een borg voor ons kunnen zijn? Verstaat u dat, wat het is, dat u zelf schuldig voelt staan tegenover een heilig God? Want dan krijgen we in ons leven met God te doen, hoor. We krijgen niet met een kerkenraad te doen, dat kan ook nog wel gebeuren. Maar het voornaamste zaak is dat u met God te doen krijgt. Maar in die dagen werd het kerkrecht verkracht. En in onze dagen zijn we daar ook niet meer ver vanaf. Dat het kerkrecht wordt verkracht. Maar weet dit. Gods recht kan nooit verkracht worden. Van eeuwigheid is besloten dat Christus voor de zonden van zijn volk aan het vloekhout Moest sterven. In plaats van de zijnen. Het goddelijke recht moest zijn doorhang hebben. De soldaten hebben hem nog een purperen mantel aangedaan, nadat Pilatus zijn handen had gewassen, hem had geheeseld en aan de soldaten had overgegeven. Omdat hij gezegd had dat hij een koning der Joden was, hebben ze des te meer de spot met hem gedreven. Ze vielen voor hem neer en hebben hem zogenaamd aangebeden. Als we alleen deze woorden zouden lezen, zouden we zeggen, wat een gelukkig volk, die bidden Christus aan. Maar Christus aanbidden en toch een grote leugenaar zijn en toch de spot met die Christus steken. Dat komt ook voor. Er zijn zelfs zulke dominees vandaag genoeg. U moet de krant maar lezen. Hebt u van de week gelezen dat die dominee met valse dollars te maken miljoenen probeerde te stelen? En die man heeft ook nog de spot gedreven met een ouderling uit Hedel tegenover zijn catechizanten. Maar de andere zondag was zijn kerkje leeg. God laat met zijn knechten niet spotten. Dat moet u echt niet denken. En nu zit die man in de gevangenis, omdat hij zoveel mensen heeft bedrogen. Maar God kunt u niet bedriegen, hoor. Dat zal elk mens wel ervaren, dat God niet te bedriegen is. En gelukkig, als we met God te doen krijgen, want dan leren we hem benodigen. Hem die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Maar hier is het niet zo. Hier hebben ze Christus niet nodig. Ze spotten met hem. Ze hebben in zijn heilig aangezicht gespeurd. Met vuisten geslagen. Daarna spotten ze met zijn koninklijk hand. Terwijl in de raad werd gespot met zijn profetisant. Toen ze tot hem zeiden "Profeteer ons. Wie heeft u geslagen? Ze spotten met de zaligmaker. Ze hebben niet gedacht in het rechthuis dat hij de rechter van hemel en aarde is, die wederkomt op de wolken des hemels. Want hij komt terug, hoor. Hij zal rechter zijn over mij en over u. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dat zal zeker zijn. Dat die grote rechter van hemel en aarde ook recht zal oefenen. Hij dezelfde. Die hier werd veroordeeld, zowel kerkelijk als burgerlijk. En als ze dan uiteindelijk zijn purperen mantel als teken van zijn koninklijke waardigheid weer afgedaan hebben, wordt hij heengeleid om gekruisigd te worden. Hij heeft zich laten wegleiden vanuit het rechthuis en vanuit Jeruzalem naar Golgotha, de strafplaats. Daar gaat het lamme gods heen en wordt daar geleid. En dan lees ik heel eenvoudig in de schrift. Een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem. Welke ook weenden en hem beklaagden toen ze hem door de straten zagen gaan. Immers hij had toch zoveel goeds gedaan. Hun zieken genezen, honger en gevoed. Kinderen gezegend en naar zich toegehaald. De weg der zaligheid verkondigd. En nu zien ze hem daar lopen. Als een gegeeseld mens. Hij heeft nu weer zijn eigen klederen aan. En zo wordt hij weggeleid. Daar wenen ze met tranen over Christus. Die zo heengeleid wordt naar het kruis. Dat is dus ons eerste punt. Een blik... ...voor het kruis. Ze krijgen medelijden met hem. En sommige mensen hebben dat ook... ...met die dominee die nu in de gevangenis zit. Maar ik niet. Ja, wel voor zijn arme ziel. Voor zijn arme ziel heb ik medelijden met die man. Maar niet voor, vanwege zijn daad. Die daad moet bestraft worden. En wat zal het wezen... ...als we als predikant... ...God moeten ontmoeten en geguigeld te hebben... Dat hebben in die dagen de fariseen en de schriftgeleerden en de overpriesters en de ouderlingen ook gedaan. Ze waren o oh, zulke godsdienstige mannen. En zulke voorname mensen. Maar Christus, ze hebben hem overgeleverd. Ze riepen weg met deze. Kruis hem. Zo is hij dan naar het kruis gegaan. Dat was toch de wens en het vonnis van overpriesters en ouderlingen? Die weenden niet. Van de vrouwen lezen we dat ze weenden. En dan slaat Christus zijn oog op die wenende vrouwen. Hij hoort en ziet ze wenen. Dat geschreeuw was erg over iemand die naar de dood werd geleid. Het was met de misdadigers werd hij gerekend. Want er werden twee mannen met hem weggeleid om gedood te worden. Hij moet sterven. Dat begrijpen die vrouwen wel en daarom wenen ze. En dan staat Christus een ogenblikje stil op weg. Hij spreekt die vrouwen aan. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. In de eerste plaats, zegt hij, weent niet over mij. Ik ga de weg die ik gewild heb. Ik ga de weg die mij van eeuwigheid door de Vader is opgedragen. En door mij is geaccepteerd. Over mij hebt je niet te wenen. Maar vervolgens, zegt hij, weent over uzelf, Want gij moet straks God ontmoeten. En gekent de weg der genade door mij als borg nog niet. En weent over uw kinderen die zo verkeerd worden opgevoed. En die die valse leer inzuigen om Christus te verwerpen en de spot met hem te drijven. Het ging dus niet alleen over de vrouwen, maar ook over hun kinderen. Ach, de Heer kende ze allemaal. Hij wist wel dat ze kinderen hadden. En uw geliefden... Wat zou nu de Heere Jezus vandaag tegen ons zijn? Als de Heer nu eens in ons midden kwam, wat zou Hij dan zeggen? Niet minder dan hetzelfde woord. Gedenk toch uzelf. En gedenk toch aan je kinderen. Want ze zijn voor de eeuwigheid geschapen. Wij leven zo gemakkelijk. En dan denken we er niet aan dat ook ons zaad voor een eeuwigheid geschapen is. En er wordt zo menigmaal getoond dat ze hun eigen leven willen uitleven. En dat ze niet meer willen luisteren naar de waarschuwingen en de raadgeving van ouders. Daarom waarschuwt Christus hen nog gaande naar het kruis. Wat gebeurt nog meer voor het kruis? Daar komt Simon van Sirene aan. Simon komt terug van de akker. Hij is in zijn werkkleding. Die man wil haastig naar huis. Maar hij wordt tegengehouden. Door wie? Door Christus? Nee, door het krijgsvolk en de beul die de leiding heeft over de soldaten. En ze dwingen Simon dat hij het kruis droeg. Dat had Simon van Sirene nooit gedaan. Als hij niet was gedwongen. Hij kan er niet meer onderuit. Hij mag niet naar huis. Dus dan kan hij straks ook geen paas houden. Want die het kruis van Christus aanraakte, die werd onrein. En dan mag men geen paasfeest vieren. Zijn kruis te moeten dragen. Dat kon Simon niet verstaan. Toch moet hij dat gaan doen. Daarom wordt hij gedwongen. De een zegt dat hij het kruis helemaal moest dragen. En een ander dat hij het gedeeltelijk moest dragen. Hoed hoe dit dan zei. Hij moest het kruis dragen. Waaraan Christus straks gehangen werd. Want er is geschreven... Hij is met de misdadigers gerekend. Een misdadiger, dat moeten wij ook worden. Niet met onze mond hoor, maar dat weten we wel. Maar als God u ontdekt dat u een misdadiger bent, dan leren we onze zonen kennen. En dan kunnen we het met God niet meer goed maken. Dan krijgen we een wort nodig. En dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte. Een geloofsblik op het kruis. Als Christus aan het kruis wordt genageld, wordt hij aan dat krui, aan dat hout opgeheven. De kruispaal wordt opgericht waar hij straks aan hangt. Tussen twee moordenaars in. En dan laat ik die twee dan nu maar een ogenblikje met rust. Maar nu staat er hier uitdrukkelijk in een tekst... ...en het was de derde uren en zij kruiserden hem. Wat betekent dat, die derde uren? Dan werd het morgenoffer gebracht. En dat morgenoffer staat nu in verband met de gekruisigde Christus... ...dat grote offer dat gebracht moest worden. In de tempel moest een zoenoffer gebracht worden... Hier op Golgotha zal God de Vader zijn eigen lieve zoon laten opofferen. Van Abraham lezen we dat hij Isaac moest offeren. Hier wordt Christus geofferd. En hij offert zichzelf. Hij geeft zich aan de Vader over. En ook heeft hij geroepen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En straks roept hij met grote stem, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En het is volbracht. Ja, de laatste penning moet hij betalen op het kruis. De schuld zijn volks moet hij weg gaan doen. En zo wordt hij dierbaar voor zulke volk die zoveel schuld heeft. En die leren kennen dat de schuld wel bedekt is, maar ze is niet betaald. Ik gun het u zo, al zijn er maar weinigen meer die een schuldbrief thuis gekregen hebben. En er zijn er nog veel minder die hebben geleerd dat hun schuld door Christus volkomen is betaald. Ja, men kan wel spreken of preken over een Christus, hoor met de mond, maar de zaken zelf. De zaken die die dierbare Christus in zijn leidensgang heeft moeten gaan, om die te verstaan, dat is een andere zaak. Paulus heeft er iets van gezegd. Ik ben met Christus gekruist. En dat niet alleen, nee, ik ben met Christus gekruist en ik leef. En gij wordt ook in uw leven gekruisigd. Wie doet dat? Dat doet de vrome kerkwereld. Die doen dat u aan. Dan wordt u ook met Christus gekruist. Want het is net als bij Christus. Dan zeggen ze, we hebben een wet. En naar de wet moet hij sterven. Zo zeggen ze, naar die wet, naar onze wet, moet hij sterven. Hij is des doodswaardig. Dan wordt u door het kerkelijke recht weggeschopt. Ja, liever zelfs, weg van de aarde. Dat is die smartenweg die Christus heeft gegaan. En die moet zijn kerk ook zijn voetstappen nawandelen. Maar er is nog een andere diepgang in deze weg. Dat is, mijn zonden hebben u aan het kruis doen nagelen. Dat is, voor mijn schuld hebt u de duisternis moeten ingaan... En moeten uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is vanwege mijn zonde en schuld, omdat ik God had verlaten. Daarom heeft hij die duisternis moeten doorstaan. Daarom is hij van zijn vader verlaten geworden. Opdat hij onze enige borg en middelaar kon zijn. We komen bij onze derde hoofdgedachte. U ziet met een korte blik ook boven het kruis, niet alleen op dat kruis, maar boven dat kruis. Hoe komt er dat Christus daar hand? Wat is de oorzaak? Wie staat daar boven? Geliefden, ik kan alles niet in één preek zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar we weten dat het kruis van Christus er is geweest en wat hij daar heeft gezegd. En daar ziet hij ook zijn moeder staan, waaruit hij geboren is, nadat ze door de heilige geest was overschaduwd. En door wie hij liefderijk verzorgd is geworden. Zijn natuurlijke moeder naar zijn menselijke natuur. En hij gaat haar aanspreken. Hij vergeet haar niet... Vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes zegt hij, zie uw moeder. Zo heeft hij voor die weduwe gezorgd. Want waarschijnlijk was Jozef al gestorven, zodat zijn moeder weduwe was. Ze heeft dus geen weduwe of wezenfonds nodig gehad. Christus zorgde voor haar. Christus zorgde voor haar onderhoud. Niet zoals dat tegenwoordig... Dikwijls is dat ze onderhouden worden door een valse staat die van de godsdienst niets wil weten. Hij heeft aan het kruis daarvoor ook zorg gedragen. Dat zijn nu zomaar geen woorden van mensen, hoor. Maar dat zijn woorden van Christus de Zaligmaker. Hij zorgt voor zijn moeder. En daardoor wordt onmiddellijk ge gebruikt Johannes toe. En zou hij het vandaag anders gaan doen? Ach nee, hij is dezelfde middelaar. Gelukkig. Maar wie staat er nu boven het kruis? Zijn vader. Zijn vader staat boven het kruis. Want er is een eeuwige raad gehouden om mensen zalig te maken van schuld en zonde. Christus is in die raad betrokken geweest. Christus heeft zichzelf aangeboden. Christus heeft getuigd. Zie ik kom in de rol des boekjes van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Die raad dan. En dat voornemen wat Christus beloofd heeft te doen. Dat zal hij ook uitvoeren. Dat is de wil van zijn vader. De raad Gods wordt uitgevoerd in de diepste vernedering... om hier de schuld van zijn volk te betalen... en de zaligheid te verwerven. Dat moest door een weg van diepe vernedering. Er moest betaald worden. Hij zal straks de schuld en de zonde meenemen in het graf. Die zullen er nooit meer uitkomen. Straks zal het handschrift der zonde uitgewist worden... Als het voorhangsel scheurt. Als u straks blikken mag over het kruis heen. Dan vindt ge eerst een blik boven het kruis. Dan blikt ge naar God de Vader die rechter is van hemel en van aarde. Christus krijgt met God te doen als een rechtvaardig rechter. En zo is het ook in het geestelijke leven. Want we krijgen met God te doen. Want we hebben de Heer verlaten. En hoe zal ik nu ooit weder met hem verzoend worden? Hoe zal ik nu toch ooit weer de zaligheid kunnen genieten? Als u nu boven dat kruis kijkt, dan ziet u de bewegende oorzaak. Geen mens heeft die weg begeerd om uit genade zalig te worden. God de Vader heeft het gewild... Het is Zijn eeuwig welbehagen. Och, wat is de mens toch hard? De mens kan het allemaal aanhoren en dan zo dicht bij Christus zijn, en toch trekt Hij het zich niet aan. Het gaat er niet in. Het hart blijft dicht. En we horen niet dat er een aan de voeten van het kruis terecht is gekomen om daar te wenen en te aanbidden. Ja, ze zeggen dat wel veel. Je moet aan de voet van het kruis komen. Dat zegt men zo gemakkelijk. Maar aan de voet van het kruis, daar wordt de mens niet bekeerd. Wel aan het kruis. Aan de voeten van het kruis, daar staan we schuldig. Aan de voeten van het kruis, daar stonden de treurende discipelen en discipelinnen. Aan de voeten van het kruis, daar staan we schuldig. De treurende discipelen en de discipelinnen stonden van verre. Maar God de Vader staat boven het kruis. Als zijn recht wordt gehandhaafd en de zonden worden gestraft in zijn eigen zoon. God verheet geen zonde zonder dat de straf wordt voldaan. Hij hangt daar plaats bekledend voor een schuldig volk, voor een ellendig volk, voor een diep verdorven mens die zelf geen schuldoffer meer kan brengen... maar die zo een schuldoffer nodig krijgt in zijn leven. En als we zo aan de voeten van het kruis mogen komen... als een schuldig mens... dan heeft Job daaruit geroepen... ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn verlosser hangt daar aan het kruis... maar de Vader staat boven hem. Hij is de eeuwige knecht van de Vader die volkomen voldoening geeft aan de vader. En straks heeft hij zijn geest in de handen van zijn vader. En gaat hij naar zijn vader toe. Hij is zijn laatste ogenblik dat hij gescheiden was van de vader. Maar de vader wacht al op hem. Straks is hij voor het aangezicht van zijn vader. Dat moest hij wel een ogenblik missen. Want hier geschiet een eeuwige voldoening. De Vader is in zijn heilig recht en zijn deugden worden gehandhaafd. Hier wordt Sion door recht verlost. En niet anders. Door dat goddelijke recht op Golgotha wordt dat vonnis uitgevoerd op de borg. En dat moet u nu leren verstaan. En moet u leren dat het vonnis over uw ziel is uitgesproken maar dat die dierbare Christus als borg in uw plaats is gekomen. Want anders kunt u voor God toch niet bestaan. Maxine zegt zo eenvoudig, Ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat leert de Heer nu zijn volk uit genade. Ze leren dat ze van God gescheiden leven... ...en dat ze niet meer tot hem kunnen naderen... ...en dat de weg is afgesloten. Maar als dan de Vader boven dat verzoendeksel... waarin er aan zijn recht werd voldaan... ...als dan de Vader van boven het verzoendeksel van vrede gaat spreken... ...dan kunt u de oorzaak van de genade zien. Die ligt niet in des Vaders recht alleen maar ook in de God der eeuwige liefde, het recht voldaan, nu kan de liefde zijn loop hebben. Hij heeft zijn eigen lieve zoon gezonden, opdat hij zijn liefde weer kwijt kan aan zijn volk. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die dierbare liefde van de vader, die wordt geopenbaard in zijn eigen schootzoon. Die even zoveel liefde openbaart, want hij is één in wezen met een vader. Die genade die daar wordt ontvangen en die liefde gods die daar in de ziel wordt ervaren, is onuitsprekelijk. Al zo lief heeft hij de wereld gehad om uit genade dat volk te verlossen en te beminnen tot in eeuwigheid. Als u dat mag ervaren, dan zult u pas de waarde en de dierbaarheid van het kruis van Christus leren verstaan. Dan krijgt u niet alleen een oog op Christus, maar door hem tot de vader want buiten hem kan ik nooit tot God de Vader naderen. Ik heb het u al meer gezegd, wat zijn er toch weinigen die daar nog naar verlangen en die daar naar uitzien dat dat in het hun zielenleven nog eens mag gebeuren, om door de voldoening op het kruis, de voldoening door Christus, tot God de Vader teruggebracht te worden. Als u die hebt leren kennen... dan krijgen zulke mensen eerst een uitzicht op Christus... in zijn diepe vernedering... op zijn dood en op zijn opstanding... en dat hij daarna verhoogd is bij de Vader. Maar nu spreken we nog over zijn vernedering. En in die vernedering heeft hij de voldoening gebracht. En de Vader bevredigd... die heeft niets meer te eisen. En de wet heeft niets meer te bedreigen... Haar vloek is ontwapend. En al de aanklagers moeten hun mond houden... als ze boven dat kruis zien op God de Vader. God de Vader is bevredigd. Ja, Vader, uw eis en uw recht is voldaan. Ja, duivel, je kunt nu niets meer doen. Je hebt je recht op ons verloren. Ja, alle aanklagers, jullie moeten zwijgen... Voor de ziel die de zalige rust in de vader krijgt. Daar hangt ons een borg in onze plaats. Opdat we straks een vrij plaats krijgen in Christus. Die onze plaats komt in te nemen. Er kunnen er geen twee tegelijk op die kruisplaats hangen hoor. Neem Christus alleen op dat kruis kon één persoon hangen. Christus heeft daar gehangen. Christus heeft onze plaats vervuld. Ik heb u wel eens een voorbeeld verteld van koning Ludwig. Dat ik zelf ook maar heb gelezen, maar het is toch altijd weer waard om het te overdenken. Koning Ludwig, zijn eigen vrouw, was schuldig aan het stelen van gerechtelijke papieren in het paleis. Niemand wist wie het gedaan had. De koning eiste de straf voor de henen die het had gedaan. En later kwam aan het licht dat zijn eigen vrouw het had gedaan. Wat moest er nu gebeuren? Wat deed die koning? De straf moest gegeven worden. De koning trok zijn kleren uit en liet zichzelf de straf ondergaan voor zijn vrouw. Geliefden, dat doet Christus ook. Dat doet hij voor zijn bruidskerk. En die kunnen zelf de schuld nooit betalen. Christus zegt, ik doe het voor u. Zulk een die de schuldige is, zulk een... Die alles doorgebracht heeft. Zulk een ellendig mens. Zulk een zondig mens. Daar komt Christus voor. Stelt zich in zijn plaats. En God de Vader spreekt hem vrij. En deelt hij in de volkomen vrijheid. naar heerlijkheid. Der kinderen Schuld u volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Daar gaan we van zingen, uit de 85e psalm, het tweede en het vierde vers. Wilt gij nu, Heer, voortaan toornig wezen? Wordt gij van geslacht tot geslacht verstoord? Nee, maar gij zult ons troosten na deze... Die zal uw volk hem verblijden nu voort. Of wij schoon zwaarlijk hebben, heer, misdaan. Nochtans bewijs ons uw goedheid voortaan. En wil ons helpen, o heer en God mijn. Al is dat wij al arme zondaars zijn. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 85. Onze vierde hoofdgedachte is een geloofsblik over het kruis heen. Ten eerste over het kruis heen. Vesten we onze aandacht op de tempel waar het voorhansel scheurde. En vervolgens over het kruis heen, daar ligt het graf. <coughs> de tempel te Jeruzalem waar het voorhansel scheurde. Ze weet daar geen raad meer mee. Hoe kan dat toch gebeuren? Dat is nog nooit gebeurd. Een voorhansel wat scheurt. Wat wil dat nu zeggen? Dat u een vrije toegang krijgt door Christus tot een vader. Daardoor door tot de vader te mogen gaan door het bloed van Christus. Dat is waarlijk over het kruis heen, hoor. Een toegang tot de Vader te mogen ontvangen. De kruisdood was een van God vervloekte dood. Maar de kruisdood bracht zijn volk de eeuwige vrede aan. Maar wat kennen wij er nu van dat het een vervloekte dood was? Wij weten dat wel, maar wat zegt het ons? Ik heb eens een boekje gekocht, ik heb het al meer verteld. Het was in mijn jonge kinderjaren. Ik hoop dat er meer kinderen zijn die zo'n boekje nog willen kopen. Er stond in een advertentie dat het te koop was, des zondaars heiligdom. Geschreven door Hugo Binning. Een verklaring over nacht. Toen ik thuis kwam met dat boekje zei mijn vader Jongen laat eens even kijken wat heb je daar gekocht Mag ik het eens even zien Toen hij het gezien had zei hij Oh maar dat mag je wel lezen hoor Maar ik heb geweend van smart want ik begreep het niet Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn Ik begreep het niet dat was ook een grote les om dat te leren. Daar hebben we jaren over moeten doen. Niets ervan te verstaan. Ja, wel verstandelijk, maar innerlijk. Innerlijk er niets van verstaan. In het kruis van Christus, de Vader volkomen voldaan en de Vader genoegen ingenomen. En zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet meer wandelen naar het vlees. Die zo leert over het kruis heen te mogen zien, die krijgt een weg niet naar het kruis, maar een doorgang tot een vader hier in het gebed en straks om eeuwig daar te mogen zijn. De Heer zei tot zijn discipelen, Voordat hij wegging, nu ben ik nog bij u dan een kleine tijd en dan zult u mij niet meer zien. Want ik ga heen tot een vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat moet dus over het kruis heen geschieden. En dat plaats bereiden, dat doet Christus voor zijn volk hier op de aarde. Maar dat volk hier op de aarde is ook niet zonder kruis. Ze moeten wel het kruis leren van Christus, maar ze moeten zelf ook het kruis dragen. Christus' lijden is voorbij, want na zijn lijden is hij verhoogd geworden. Hellenbroek zegt het zo eenvoudig. Onthoud het maar, hoor gezanten. Hellenbroek zegt het zo eenvoudig, na zijn vernedering volgt zijn verhoging. Het spijt me genoeg dat ik zelf niet meer kan katkazeren, want ik zou het jullie nog graag doen. Okay. Christus is verhoogd om de zaligheid toe te passen. En daarin ligt een vrede gods die alle verstand te boven gaat. Om u daar te brengen van schuld en zonde verlost te mogen worden. En dat een zalige vrede in uw hart mag ondervinden door Christus. ...met een vader. De zonde scheidt de mens van God... ...maar de borg brengt hem wederom... ...terug in de gemeenschap. Dus het kruis van Christus is niet het einde... ...nee, er ligt wat overheen en er ligt wat achter. Dat prikt de zalige vereniging met een vader... ...de zalige voldoening in de zoon... ...en dat predikt ook dat het graf straks wordt ontsloten... Want Christus is in het graf gegaan, maar daar ook weer uit opgestaan. En zodat, zoals zijn graf geopend werd, zo zal ook uw graf weer ontsloten worden. Om eens daaruit op te staan en in eeuwige zaligheid elachtig te worden. Eerst naar de ziel, dan naar ziel en lichaam beide. Ziet u nu het werk van Christus? Het heeft op aarde een einde gehad. Maar het is nog niet ten einde. Zijn borgtochtelijk werk is wel ten einde. Maar zijn werk gaat nog door. Hij is naar de hemel gegaan om zaken af te maken in de hemel. Hebt u nog zaken in de hemel die nog niet afgehandeld zijn? Dat had Christus voor u doen. Hij is in de hemel om bij zijn vader... Zijn handen, zijn doorboorde handen en zijn doorstoken zijde te tonen. Vader, hier hebt u de offer. Hier hebt u de voldoening. Het was de derde uren. Ik kom tot u, Vader. Wij zijn weer bij elkander. En zoals God een vader en een zoon bij elkander gebracht zijn... Zo zal nu zijn eigen volk ook weer verenigd worden door Christus met een vader. Dan zullen ze ook weer bij elkander zijn. Want we zijn met elkander verzoend en verenigd. O geliefden, wat is dat toch dierbaar. Hoe meer je met God en Christus leeft, hoe meer dat je één wordt met hem... En hoe meer dat ge één wordt met zijn volk. Door hem verlost te mogen worden. O, die eenheid met Christus. En het is van twee in één hoor. We zijn één met hem of niet. We kunnen erover praten en we kunnen erover schrijven. Maar we kunnen nog zoveel zeggen wat niet waar is. Want als het waarheid en bevinding wordt, dat ziet je wel bij die vrouwtjes, later bij de opstanding en bij Thomas en Petrus, als het waar wordt en het wordt bevinding in de ziel, dan zullen ze elkaar er niet meer afvallen, hoor. Zegt het Petrus, zegt Christus, aan Petrus ook, hoor, die mij heeft verlogen. Hij zegt niet van Judas, dat is afgelopen, maar Petrus is mijn broeder en Petrus behoort onder mijn vrienden. Ik ben met hem verenigd en gij zijt met mij verenigd. Ik wens er nog verder over te spreken als God met leven heeft uh, wat het zeggen wil. Een opgewekte Christus die naar dat volk gaat om de verstrooide schapen weer met hemzelf en met elkander te verenigen in die zalige vereniging in Christus. En dat zal straks gebeuren, zoals dat een zegt, zonder te scheiden meer. Christus komt op aarde zijn volk reinigen en zaligen. Hij komt in de weg van heiligmakende genade, verlossen van schuld en zonde, en van de kwelling des geestes. Maar dan moeten ze ook het kruis van Christus hier leren dragen, want die zijn kruis niet opneemt, die kan mijn discipel niet zijn. Dan wordt hij ook gewillig gemaakt om het kruis van Christus te dragen. Een korte tijd tot aan uw dood. Eerder kunt u het niet afleggen. Gelukkig hoor, als ik het eerder kon afleggen zou ik het wel willen doen. Zo zijn wij nu eenmaal. Maar God legt zijn kinderen en volk een kruis op tot aan het einde van hun leven. Maar dan is het ook voorbij. Dan verlaten ze hun lichaam der zonden en des doods... en ze verlaten hun kruis. <coughs> en zo gaan ze de eeuwige zaligheid tegemoet. Dus we blijven niet bij Golgotha staan. We blijven niet bij een stervende middelaar staan. Onze ogen slaan we op een opgewekte middelaar. En op een middelaar die straks in de laatste trap van zijn verhoging terug zal komen... Al weten wij die dag en die uren niet, straks komt hij, alle ogen zullen hem aanschouwen. Ook degenen die hem doorstoken hebben. O, dat zal wat zijn voor het volk van God. Mijn plaats ingenomen, zo veracht, zo versmaat, zo verworpen, wat ik in mezelf waardig ben. Nu, jong en oud, deze prediking wordt nog tot u gericht. We hebben een ogenblikje hebben we nog de kracht mogen krijgen om het voor u te doen. En het geeft vreugde in mijn hart, geheven. Maar mocht God er nu toch ook nog een vruchtje van geven? Och dat het nog mocht geopenbaard en gezien worden. Want. Het zal toch wat wezen als die Christus terugkomt die zo bespot geworden is. Als hij dat eens wreken zal, wat zal dat wezen? Jezus zei tegen die vrouwen, indien ze dit aan het groene hout doen. Hij was onderweg naar het kruis en de soldaten deden dat aan hem... Het groene hout. Weg van deze wereld. Maar zegt Jezus tot die vrouwen. Wat zullen ze dan aan het hout doen? Heer Jezus bedoelde aan u en aan uw kinderen. En het is gebeurd. Jeruzalem is tot de grond toegelijk gemaakt. Vrouwen en kinderen zijn aan kruispalen genageld. Er waren zelfs te weinig kruispalen. Indien ze dit aan het groene hout doen. Wat zal het geschieden? Dat vrome jodendom in die dagen die zijn zelf aan het kruis genaagd. O, wat is het toch een geluk als we dat mogen leren kennen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nu, de Heere geeft het dat we iets mogen ervaren van die genezende kracht van zijn striemen, opdat we van de zonde verlost en de zaligheid straks mogen verkrijgen om God volkomen eeuwig voor hem te leven. Amen. Eindigen met dankzij Aanbiddenswaardige, heilige God en koning der koning. Heer der heren, o, hoe majestueus zijt gij. Wie zou voor u kunnen bestaan? Aanschouw ons in het offer van uw geliefde zoon. We hebben het woord mogen aanhoren en lezen. Wil u het achtervolgen met de kracht van de geest tot levendmaking, tot bekering en tot vernieuwing. De weg in Christus Jezus is aangewezen en aangeprezen. U mocht het dan willen toepassen in het hart en daartoe ook de preek van vanmiddag gebruiken. U wil in tantelijke weg helpen en ondersteunen, opdat het een gezegende uur mag zijn, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. De slotzegging is van Psalm 59. Daarvan het tiende vers. Want gij zijt mijn toevlucht alleen en in nood mijn beschutting reine. Daarom zal ik altijd, o Heer, met lofzang verbreiden uw eer. Want God is mijn sterkheid geprezen, die mij in mijn ellendig wezen, dat mij steeds is gekomen aan. Genadiglijk heeft bijgestaan. Tiende van Psalm 59. Aan de gemeente wordt nog bekendgemaakt dat de Goede Vrijdagdiensten... ...zo de wil, willen beleven, begint om zeven uur. De preek is van Dominie Aangeenbrug. Eindig nu met de zegenbeek. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zo, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u alleen... Say all the air, Amen.